Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bewoners van het appartementencomplex in Heerhugewaard... waar gisteren een explosie was, kunnen nu nog niet terug naar huis. Na de explosie brak brand uit, waardoor appartementen helemaal uitbranden. De ravage is groot, zegt de politie. Ja, de bewoners zijn in ieder geval gisteravond opgevangen... in het gemeentehuis van Heerhugewaard. Uh, voor mensen die bij familie terecht kunnen hebben... daar in ieder geval de nacht kunnen doorbrengen. En voor mensen waar geen familie of vrienden beschikbaar waren... die hebben de nacht in een hotel kunnen doorbrengen... En vandaag zullen die bewoners inderdaad te horen krijgen of en wanneer ze terug kunnen naar hun woningen. Maar tot die tijd wordt er door de gemeente in ieder geval opvang voor deze bewoners geregeld. Vier minderjarigen zijn opgepakt. Naar de oorzaak van de explosie en brand wordt vandaag onderzoek gedaan. Vijf mensen raakten licht gewond. In Zuid-Amerika zijn twee mensen omgekomen voor een voetbalwedstrijd tussen twee Braziliaanse teams. Buiten het stadion probeerden mensen zonder kaartje het stadion toch nog binnen te komen. Twee fans zouden toen zijn bezweken onder ongeveer geduwde hekken. De beurzen buiten Europa kleuren vandaag toch weer rood. Gisteren leek het er even op dat de boel aan het herstellen was... nu Trump een hoop van zijn importheffingen onhold heeft gezet. Je hoort mijn collega Lisa van de Economieredactie. Je ziet toch dat die onzekerheid wel blijft, wereldwijd. Gisteren sloten de grote beurzen in de Verenigde Staten ook in het rood. In Azië is het rood of vlak. Dus ja, nog steeds die onzekerheid op de beurzen. Maar geen hele grote bewegingen zoals de afgelopen dagen. De Amsterdamse AEX beurzen is trouwens wel een beetje gestegen. Net als andere Europese beurzen. In een aantal regio's kregen kinderen te horen of ze naar hun favoriete middelbare school kunnen of niet. Ze moeten een paar voorkeuren doorgeven en dan wordt er geloot. De uitslag is vaak een emotioneel moment. Bij deze leerling was de opluchting groot toen ze hoorde naar welke school ze gaat. Piet in Nieuwland. Oh, dat is ook oké. Okay. Ja, is twee. Hoe voel je je? Blij. Ja, opgelucht? Ja. Ja? Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Ja. Ja, maar soms komen kinderen terecht op een school die helemaal onderaan hun lijstje stond. Ik vind het wel heel jammer. Ja? ja. Het is wel een leuke school. Want we hadden alle negen hele leuke gekozen, hè? Ja? Nou, oh, kom hier. Het hm, is oké. Okay. Ja, de leerlingen die niet blij zijn met hun uitslag kunnen zich nog aanmelden voor een tweede ronde. Daarbij kunnen ze de plaatsen innemen van afmeldingen bij populaire scholen.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 Ja, en dat zal je zien. Dan heb je hem al drie keer afgespeeld om te testen. En dan druk je hem nu in met jingletje. jingeltje. daar komt hij. Ja! Welkom ja, bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, daar zijn we weer. Hij moest even opkomen, maar we hebben hem weer gered. Uh, even geen rust aan de kust. Uh, we zijn alweer twee weken verder dus We hebben, met vergeleken met de vorige. Het, het vliegt voorbij. Nou hè. nou hè. Maar we zitten hier weer gezellig gedrietjes. Uh, Beb zit naast mij schuin tegenover mij. Goedemorgen en... beste luisteraars. Ja. En recht tegenover mij zit Hanny. Ook ik groet de luisteraars. Goedemorgen. Ja en ik weer vanuit mijn eigen vertrouwde plekje vanaf het mengpaneel. Zeg ik ook, goedemorgen lieve luisteraars en wat leuk dat jullie weer op ons hebben afgestemd. We gaan twee uurtjes radio maken, zoals we dat noemen. We gaan lekkere muziek draaien. We hebben allerlei rubriekjes. We hebben natuurlijk wat uh, nieuws, Zandvoorts nieuws. We gaan even kijken naar het weerbericht, wat staat ons te wachten. Hanny heeft uh, wat culturele berichtjes uit de cultuuragenda gehaald om even te belichten... We gaan bellen met Peter Berkhout, want de loterij voor de um, Zonnebloemstichting komt er weer aan. Uh, we hebben natuurlijk in de tweede uur die, weer zo'n heerlijke column van onze Hanny. En uh, daarna komt Donna Corbani, want dit jaar is, viert zij haar 30-jarig jubileum. Dus 30 jaar Donna Corbani. En ze heeft allerlei leuke dingen op de agenda gezet en bedacht... Dus daar gaat ze ons even over vertellen. Goed, we gaan beginnen, zoals jullie weten, met een uh, damesliedje. Een liedje over een mevrouw. En dit keer heb ik gekozen voor Lady van Wayne Waite. Van Wayne Wade. Laten we maar meteen beginnen met de rubriekjes. Want de muziek is leuk, maar onze rubriekjes zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Heb je het weerbericht voor ons klaarstaan? Ik heb, hier een, ik heb hier een weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag is het vrij zonnig, maar in de loop van de dag komt steeds meer sluierbewolking voor. Er staat niet meer dan een zwakke tot matige westenwind. Het wordt 15 graden aan zee en 18 graden wat verder landinwaarts. Morgen is het wederom droog en zonnig en bovendien is het warm met temperaturen overal in de regio rond de 22 graden. Maar zondag trekken zowaar enkele buien over de randstad. Geregeld schijnt ook de zon. Er staat een matige, aan de zee vrij krachtige zuidwestenwind en dan wordt het 15 tot 18 graden. Maar maandag is een droge dag met zon en wolken. Echter de dagen daarna komt het tot enkele buien. Tot en met woensdag is het 15 tot 17 graden. Maar de dagen daarna liggen de maxima tussen de 13 en 16 graden. Dus helaas, na de lange en droge periode, veel mensen met tuinen zullen daar heel blij mee zijn, gaat er regen komen. Ja, ik denk dat de boeren lekker buiten gaan staan Zo. om de regen te verwelkomen. Absoluut. Hang iets een Zul... slang maar weer terug. Het gaat ja. gewoon een beetje regenen. Zullen we voor die, uh, voor die mensen die blij zijn met de regen een uh, liedje draaien? Lijkt me een goed moment. Ja, ja raindrops zeker. keep falling on my head. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed.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 one thing I know The blues they sing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 Nothing's worrying me En waarom draai ik dit nou? Nou, we hebben een klein beetje feestje vandaag, hoor. Want ondanks dat vandaag de huwelijksdag is, <laughs> zit ze toch weer bij ons. Wat een oh, plichtsgetrouwe oh, dame ben je toch. Ja. Van harte, van harte gefeliciteerd met je huwelijksdag. ben jaar met mijn Robbie. Ja, oh, wat een tijd. Wat een Rob tijd. Hoog, Straal ik ook. Straal ik? ik nog? Ja. Het moment dat je het zegt, zie je ja, de liefde ja. uit je ogen komen. Love, je ligt word. helemaal op. Je love. begint zelfs te blozen. Ja, echt ja, <laughs> ja. ik, ik ga voor jullie twee een, een, een, een liedje. Uh, dan mag je eigenlijk kiezen, want ik zit een beetje te twijfelen. Want ik heb Do You Love Me? Van de contours, maar natuurlijk houden jullie van elkaar. Of Lieveling van Frans-Duits? Of You Are Everything. Van you Diana Are Everything. Want dat is-ie. Ja, oké. Okay. Yeah. Nou, speciaal voor Rob. En natuurlijk voor Honey, Maar van Honey voor Rob. Schattig, He? dankjewel. Ja. You Are Everything van Diana Ross en Marvin Gaye. Ach, dat is zo mooi. Zo. Op naar nog uh, veel meer mooie jaren, lieve schat. Oh, dan. I want to see everything. brandenpand Riche wordt volledig gesloopt. De werkzaamheden zijn deze week gestart. Vanwege de aanwezigheid van asbest is er een gespecialiseerd bedrijf bij betrokken. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Te beginnen met het opruimen van de brandresten en restanten van het ingestorte gebouw. Vervolgens wordt gestart met het slopen van het resterende pand en daar is een speciaal ...team bij betrokken, zoals ik al zei, vanwege dat asbest. De sloop van het voormalige restaurant is op 30 april afgerond. Nou, er gaat natuurlijk wel iets iconisch weg uit dit dorp. Um, maar toch zegt iedereen, we verwachten dat de locatie... ...na de werkzaamheden weer een fatsoenlijke aanblik biedt... ...voor bezoekers en inwoners van Zandvoort... Wethouder De Kloet liet namelijk uh, twee weken geleden in een brief aan de eigenaren weten... dat uh, de troep snel opgeruimd diende te worden. En een week later, op 3 april, hebben de eigenaren melding gemaakt... bij de omgevingsdienst Eimond dat ze gingen starten. Nou, dat is dus afgelopen maandag begonnen... Nabijgelegen strandhuismensjes zijn opgelucht... want het was natuurlijk een enorme puinhoop... en met die storm ben je ook nog bang dat er asbest jouw kant uitwaait. De vraag die nu nog leeft... wat gaat er hierna op de plek van Ries gebeuren? Er lopen nog altijd gesprekken tussen de gemeente en de eigenaren... over de toekomst van de locatie. En het naastgelegen Burnies Beach Club lijkt nu eerder een evenementenbureau, want ze zijn alleen open met evenementen, schetst de heer van der Laar de situatie. Nou, dit uh, artikel is ons geleverd door Jelmer Koper, onze speciale verslaggever, nu ook met columns in het Haarlems Dagblad en heel interessant dat hij ons werkelijk up to date zo bijhoudt. He asked me if I need a hug I said, I got nothing inside left to love Then he said, but baby you still got Baby you still got me If I need a friend To have and hold Until the bitter end Cause I got you Baby, baby, baby, baby, baby You still got You still got me. Beth Hart met You Still Got Me. Ook een mooi liefdesliedje hè? Ja, nou huh? nou no, no, no. Ja. Dat ja. kan ja. helemaal stil hè? Ja, maar ja. <laughs> is het, toch, ja, het is ook zo'n indrukwekkende zangeres Ja, hoor. een geweldige stem. Straight from the soul. Prachtig. Ja, zeker, ja. zeker. Ja, ik, ik kijk even naar Hanne. Hanne heb je al een, een cultuurnieuwtje ja, voor ons? Ja, wil Ik heb twee uh, meiden in de aanbieding. Twee, twee meiden? Uh, oh. Eén voor de cultuur. Voor oh. de, en het is de, uit de regio, hè? Ja. En ik denk, nou, die hadden namelijk wat gemeen samen. Daarom heb ik ze achter elkaar gezet. Er zijn namelijk tineke Schouten en Karin Bloemen. Oh, oké. Okay. En uh, Tieneke die komt uh, even kijken in de Haarlemse Schouwburg... en Karin Bloemen, hoe verrassend in de luifel... Hè? En uh, daarom noem ik haar al, want die komt pas 3 mei. Maar ik begin even bij Tineke. Ja, nou, dat hebben namelijk, zitten we zo hoor. Ze hebben iets uh, gemeen. Okay. Ze gaan allebei een keer iets anders doen dan ze normaal doen. Ja. Zoals ze pakken altijd uit Tineke met uh, uh, typetjes, uh, kostuums ja. en ik weet niet wat. En die heeft een pittig jaar achter de rug. Ja. Haar man Hans Bryamski, die is uh, overleden na een lang ziekbed. Uh, ze zegt ik moet alles weer op de rit hebben. En uh, ja, hoe hang je dan nog weer de slingers op? Dat is een heel uh, ja, moeilijke periode. Maar ook weer om het licht weer te zien. Mm -hmm. En helemaal in haar vak. Ja. Want mensen verwachten toch als zij op de, nou, de, yeah. de Show, kalijke, show ja. must go En ja. ja. De ja. man was haar grote ruggensteun. Ja, ja. ja. ja. werkelijk. En ja. nou heeft ze dus een programma gemaakt. Dat heet De schouder Schoenen Aan. Oh, en uh, ze gaat daarmee gewoon doen. Ze zegt, ik ga eens ongezouten mijn mening geven. Oh. Ik ga eens doen wat ik leuk vind. En uh, het hebben over, uh, over dingen die mij bezighouden. Okay. Uh, maar ze gaat natuurlijk ook samen met het publiek de boel relativeren en lachen. Om ja. ons eigen tekortkoming. Want het zijn er nogal wat, hè, jongens. Ja, dus, uh, ja, ja daar kun je een <laughs> avond mee vullen. <laughs> <hoor>. <laughs> en een uh, mooie liedje zingen. Dus het is okay. echt, als je dit wil meemaken, het uniek maar, programma van Tienkens. Is het niet al uitverkocht? Nee, dat, want dan hè? heb ik het gewoon genoemd. Het staat nog steeds op de site Laatste Kaarten. Oh. En het is morgenavond. Nou, jo, mensen, morgen al. Snel reageren. Ja, ja. Ja. Uh, Oké. Okay. Karin is pas 3 mei, maar ook ja. daar staat op de site Laatste Kaarten. En Karin die heeft twee programma's. Eén speelt ze met haar band, waar haar man ook in zit. en uh, Zingt ze Rita Franklin en Adele ja. en weet ik wat. Ja. Maar ze heeft een aparte voorstelling. is dus Een unieke voorstelling. En dan gaat ze volledig doen waar ze zin in heeft. Dus dat, dat Raakt een ja. beetje aan uh, wat Tineke ja. ook had. Ja. Op deze avond graaft ze in haar eigen grabbelton vol herinneringen. Naar de leukste verhalen en de mooiste liedjes en welke dat zijn. Dat is een verrassing. Het, is ook, het kan ook nog zo zijn dat ze helemaal niet een band meeneemt. En dat, alles, uh, dat een technicus in de zaal zit wat, oh, okay. met een uh, muziekband. Okay. Dus dat wordt dus sowieso een verrassing. Een unieke voorstelling. En daar kan je dus bij zijn. Er zijn nog kaartjes voor 3 mei. Dus podiaheemsteden.nl. Leuk leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Hartstikke bedankt, Ham. Um, wij gaan luisteren naar Piet Philly met een hartstikke leuk, uh, uh, vrolijk nummer. Echt een zomersnummer. En dat ga ik draaien omdat Piet Philly uh, nu een, een duo is met Perquisite, een rapper. En uh, uh, Piet Philly is ook van de rap, maar ook van de soul. En uh, die staan vanavond in de Philharmonie in, uh, in Haarlem. En ja, Piet Philly treedt niet zoveel op. Maar als je, als je dit liedje hoort, dan weet je wie het is. En daar staat je een fantastische avond te wachten. Ik denk wel dat hij uh, zich met Perquisite een beetje is gaan richten... op jonger publiek of mensen die echt van die uh, symfonische rap, rap houden. Ja. Dus het is niet zo'n zo rap liedje zoals we kennen... van uh, de, de, de Amsterdam uh, uh, Possies. weet je wel, of zo... Ja. Nee, dat niet. Er zit wel hele mooie muziek achter. Dus uh, nou, we gaan hem draaien. favorite song van Piet Philly Vanavond in de Vil. Yeah, you got that just love like the bass. So you got me feeling lifted like outer space You got that profoundness like the lyrics I crazy I just wanna wreck your cause you're my favorite song You're my favorite song You're my favorite song You're my favorite song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 En als het goed is, hebben wij nu aan de telefoon... Peter Berghout van de Stichting De Zonnebloem. Als dat zo is. Nee, <laughs> ja. Nou, je hebt nog achtergrondmuziek ook, Peter. Hoor je dat? Stichting De Zonnebloem, Zandvoort. Jij bent daar voorzitter van. En uh, ongelooflijk leuk dat jij even in de uitzending wil komen. Want de tijd is aangebroken dat de loten weer verkocht gaan worden... Ja. Dus daar gaan we het even over hebben. Maar eerst wil ik even precies voor jou weten wat de zonnebloem is en wat het doet. En zeker in Zandvoort. Ja. Nou, de zonnebloem is in principe een landelijke vereniging. Een van de grootste vrijwilligersverenigingen van Nederland. Ja. En uh, dit verdeelt over allerlei afdelingen. Vroeger bestaat ondertussen al 75 jaar. En vroeger uh, kwam dat vanuit de katholieke kerk een beetje. Daar waren allerlei uh, uh, afdelingen vanuit het ontstaan. Bijvoorbeeld Haarlem heeft zes afdelingen en, en Zandvoort heeft er één. En wat wij doen is wij, uh, wij organiseren activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. En dan speciaal mensen met een lichamelijke beperking die daardoor ook sociaal beperkt worden. Dus die uh, thuis de hele dag achter de geranium ja. zitten, die geen uh, kind of kraai meer hebben. Een beetje geïsoleerd, die, uh, ja. ja. Dus die blijven dan uh, de hele dag maar binnen en uh, die proberen wij een paar keer per jaar uh, lekker mee naar buiten te nemen en allerlei activiteiten te organiseren. En kunnen zij zich daar dan zelf voor aanmelden of moeten zij sowieso lid zijn op een of andere manier? Nee, ze Hoe gaat dat? Zij uh, kunnen zich gewoon aanmelden. Vaak komen er via via dit soort aanmeldingen binnen. Of uh, we hebben een, een tiental vrijwilligers door het dorp heen lopen die. Uh, die uh, uh, dit soort mensen bezoeken, onze gasten. Ja. En via via horen ze vanzelf: oké, okay, uh, die of die is ook wel geïnteresseerd om een keer mee te gaan. Hè? Ja. die nemen we een keer mee en dan. Uh, uh, dat is hartstikke leuk. Ja, en hoe, hoeveel vrijwilligers, waar moet ik aan denken? Want... Nou, we hebben, we, hebben er, we hebben vier bestuursleden en ongeveer uh, tien. Echte vrijwilligers, dus dat zijn de vrijwilligers die ook alle gasten bezoeken en, uh, en contact mee daar onderhouden. eens dus een keer een bakje koffie drinken. Dus. Ja. En daarnaast hebben we een hele grote groep, uh, wat we de ad hoc vrijwilligers noemen, die we inzetten als we een activiteit hebben. Bijvoorbeeld uh, we gaan uh, in mei, begin mei gaan we naar de keukenhof. Nou, dan ja. gaan we met vijftien uh, of twintig gasten die kant op. Dat houdt dus in dat ik ook vijftien of twintig vrijwilligers nodig heb. Ja. Om een aantal rolstoelen te duwen. Ja. En dat is een ongelooflijk leuk werk. En moet dat ook begeleid worden? Moet er ook iemand van een BHV bij zijn? Of, uh... Nou, we hebben altijd bij grote activiteiten. We hebben vrijwilligers die zijn, die hebben kennis van, uh, van EHBO of, of vanuit een verplegingsachtergrond. Dus dat is altijd goed geregeld. Ja. En wat voor uitjes. Uh... Moeten gaan denken als je het. Uh... Oh, we, hebben, we proberen ieder jaar ongeveer twaalf uh, activiteiten te doen. Iedere maand één. En dat kan, uh, ja, de ene keer is het uh, bingo, altijd heel gezellig, de bingo. Dat, uh, In het pluspunt uh, uh, of van waarde? Ja, yeah, bingo. En dan, uh, dan doe ik bijvoorbeeld uh, Thea de Rode of Herma Bluis. Die doen een prachtig verhaal met allemaal nummers opnoemen en dat zijn dan de bingo getallen. Ja, nou, ga me uh, er dan even dan mee dan bemoeien Peter. Hallo, dit ja, is Beb. Is de Beb Svieres, goedemorgen. Ja. Je bent heel bescheiden hoor, vind ik, over die zonnebloem. Want als ik dat ja. even teruglees, is het opgericht in januari 1949. Mm -hmm. Er zijn duizend lokale afdelingen, 4000 ja. vrijwilligers. En ja, inderdaad, ons dorp doet ook mee. Wat, ja. mij, wat de laatste tijd de aandacht bij mij trok, Peter. Want ik weet dat er ja. de MPS, de zonnebloem, maakt ja. die vaarten. 42 weken per jaar door Nederland. Is dat ja. nou die boot die, die aanvaring heeft gehad? Dat is die boot die, die aanvaring heeft gehad. Ja. ja, dat is heel vervelend. Uh, wij zelf hebben uh, in het verleden wel vrijwilligers geleverd voor, uh, voor dat. Voor die boot, zet. ja. Ja, en vroeger uh, zijn er wel eens wat, uh, wat gasten van ons meegenomen. Maar wij zijn een van de weinige afdelingen in deze regio die zelf een vakantieweek organiseren. Dus om het jaar organiseren wij een vakantieweek. Oké. Okay. Niet via de boot, maar dat regelen we helemaal zelf. Helemaal zelf. Ja. En dan wel... gaan jullie met de bus het land in, met al die, uh, al die mensen? Nee, we gaan met, uh, met auto's. Jo. En, uh, ja. en dan uh, een, een apart autootje mee voor alle rolstoelen en alle bagage. Goh. En dan uh, gaan we iedere dag een activiteit doen naar een museum of een wandeling door een dorp of een stad. Geweldig. En, ja. Ja, ja, want dat. dat is natuurlijk ook waarom Hanni zei van wij moeten eens eventjes met Peter praten. Want, ja. Ja, ja. want dit komt... moet allemaal bekostigd worden, Peter. Ja, toch? dat moet zeker allemaal bekostigd worden. Nou, gelukkig hebben we in, in Zandvoort een aantal bedrijven die ons helpen. En we hebben uh, we krijgen uit vanuit het hoofdkantoor Breda krijgen we een. een verdeelsleutel van geld wat daar binnenkomt. De zonnebloem draait geheel op giften en legaten en sponsors. Nou, de zonnebloem in Breda die verdeelt dat over de afdelingen. Nou, dat is een beperkte bijdrage. En de rest halen we met, met giften of met sponsors. En uiteraard de verkoop van loten. Dat ja. start weer de komende week. En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kunnen mensen aan nou, een lot komen? een aantal manieren. Uh, we hebben, uh, zoals ik zei, een aantal vrijwilligers rondlopen. Uh, iedereen die die vrijwilligers kent, die, uh, die kan daar uh, loten kopen. We hebben uh, op de activiteiten die we doen uh, kunnen loten kopen. We staan 1 juni, dan is er weer markt in het dorp. Ja, dat de... daar herinner ik me. Dan staat altijd ja. de zonnebloem daar koop Ik ja, altijd ja, maar loten. De, de brandery, ja. Met een, met een grote stand en daar kan loten verkocht worden. Jij zegt en, de mensen die vrijwilligers kennen, Peter. Maar hebben ze een herkenbaar vestje aan? Of? Nou, als we een activiteit hebben, dan hebben we keurig allemaal zonnebloemkleding okay. aan van Zandvoort. Dus de lotusverkopers zijn gewoon herkenbaar? Ja. ja. En als iemand het uh, niet te weg weet, dan, uh, dan gaan ze gewoon naar uh, zonnebloem.nl slash zandvoort. Dan kom je vanzelf op de site van de zonnebloemafdeling Zandvoort. En daar staat een link op naar een, uh, op een manier dat je uh, loten online kunt kopen. Ze dus zijn ja. 3 euro per stuk. Ze kost, uh, en die kunnen gewoon afgerekend worden met Ideal. Uh, de moderne ja, van die tijd. Die euro, van die drie <laughs> ja, euro ja. daar krijgt de afdeling een overgrote deel van. Dus daar worden we heel blij van. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, jullie ja. hoeven niet al te veel af te dragen, begrijp ik. Dus. Nee. Waar ging het laatste uitstapje naartoe? Het laatste uitstapje. Oh, de boeken we denken dat. Ja. Uh, dat was een, nee, een filmavondmiddag in, uh, in de Agatha-kerk. Wij kunnen altijd gebruik maken van uh, het begin van de Agatha-kerk. Ja, dan moet En daar hebben we een, uh, een, een uh, heerlijke film gedraaid voor iedereen. Leuk joh. En ja. nu dus naar de Keukenhof. Ja, Keukenhof. En uh, we gaan hieraf weer wandelen door de duinen. Een van onze vrijwilligers is uh, Gerard Scholte, de oude. Uh, de oude, de oude duinwachter. De oude duinwachter. Boswachter. De boswachter. De boswachter, ja. ja ja, ja. Dus die, uh, die, neemt, uh, die neemt ons mee... en vertelt fantastische verhalen onderweg. Ja, geweldig. Nou, ja. Je hebt hun namen al genoemd. Belangrijke vrijwilligers voor ja. Zandvoort in ieder geval. Annemarie de Rode en Herma Bluis. Uh, ja. alle, alle vrijwilligers... Uh, extra in het zonnetje. En uh, jullie heel veel succes... met de loterijverkoop. Dank je wij gaan Dank je er ook wel. weer achteraan. Tuurlijk, gaan wij dan... We zullen het verspreiden over zijn antwoord. Ja. Nou. Geweldig. Dank je voor je wervende tekst. Ja, dank Ik begrijp waarom jij voorzitter bent. Dat doe je gewoon <laughs> heel, heel goed. Dank je wel, okay. Peter. Oké. Okay, Beter daar. succes. Ja. Jo, doeg. Dag.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 a love like mine Someone who needs you like I do You'll never see Wij ja, en dan het, gaan we, gaan we uh, nu uh, naar de collega's die weer een paar hele mooie evenementjes uh, ja. gaan uitleggen aan u. We hoorden het uh, Peter Berghout voorzitter van de Zonnebloem, al zeggen. Dit jaar is er een uitstapje naar de Keukenhof. En de Keukenhof is natuurlijk, uh, die is alweer open sinds maart tot mei. Bloemenpracht, bloemenpracht. En wat gebeurt er nog meer? Dit weekend is er weer de jaarlijkse bloemencorso van uh, morgen, zaterdag 12 april... kunnen we genieten... ...van de Corso en de Bollenstreek. Het grootste lentefeest van Nederland. Ooit begonnen in 1947... ...met Amaryllis en kweker ...Willem Warmenhoven uit Hillegom... ...die op zijn vrachtwagentje... ...een walvis maakte... ...met blauwe en witte hiersint ...en daarmee van Hillegom naar Lisse reed. Zo zie je maar wie het kleine niet eert. En dat is uitgegroeid... ...tot een niet meer weg te denken traditie. De Bloemencorso Bollenstreek. Het is de grootste voorjaarsevenement... ...en... Het is een ongekende nationale en internationale allure. Want we kunnen wat met die bloemen. Het zijn niet alleen de kleuren, maar ook vooral de geuren. De geuren, als die Sint wagens langskomen. Het is heerlijk. Maar dan? Ja. Waar dan? Waar Daar zit ook een cultureel dingetje handen? bij. Ja. Ik denk, dat ga ik even noemen. Ja. Want het is vanavond. Uh, dan is er het verlichte bloemencorso. En dan, dat is in Noordwijkerhout. Dat begint, uh -huh. Dan moet je er zijn om 7 uur of vanaf 7 uur tot ongeveer 10 uur. Dat is ja. een betoverend onderdeel, noemen ze dat, van het bloemencorso. En dat vindt traditioneel plaats op de avond voor het Grote Corso. Dus dat is vanavond. Uh, de praalwagens worden rijkelijk verlicht met lampjes. En die rijden een avondparade door het Verlichte Door, door Noordwijk-Headschap. Ja, toch dat is hartstikke leuk. Ja. Het geheel zorgt dus voor een magische sfeer. Met bloemen, muziek. En ik, dat, dat komt samen. Licht, muziek, de bloemen. Er is live muziek in de muziekstraat. Er is entertainment. Er is volop gezellige horeca. Ik denk. Gaan dat is vanavond, ja, dat is geweldig. Vanmorgen begint die Corso om 8 uur. Ja. Um, en hij gaat door. Maar zondag is het nog alsof het allemaal nog niet genoeg is. Dus vanavond de lichtjes. Morgen die enorme Corso. Maar alsof het dan nog niet genoeg is, is er zondag ook nog een Corsofeestje. En dat wordt gevierd in de binnenstad van Haarlem waar de praalwagens nog tot vijf uur s middags te bewonderen zijn. Nou ja, als je er alles van wil weten... klik dan even aan httpsbloemencorso-bollenstreek.nl want ja, dit wordt hem weer dit weekend... en we hebben best goed weer, best goed weer. Ja, wacht nog even met druppelen. Dus heerlijk om langs de kant te staan... en dit waanzinnige evenement mee te beleven. En voor de zonnebloemmensen straks. De Keukenhof. Ach, we zijn toch rijk in deze streek. Zeker weten. Dank jullie wel voor deze bijdrage. Hartstikke leuk. Het gaat weer uh, heel bijzonder worden. Het gaat er weer mooi uitzien geloof ik. Met die, ja, ik weet niet uh, wat het thema is. We hebben altijd een thema. Maar ja, nee. Wat het dit jaar een thema is, weet ik ook niet. Nou ja, nee, dan, dan moeten maar... we voorop uit. Ja. Ja. Nou ja. Misschien horen we het nog. We gaan even zwingen, meiden. Ja. Hehe. De trams. Hold back the night. Ik, ik hoorde net dat ik op Maxima lijk. Ja, die was zo aan het zingen. Dat was op het nieuws. Dat oh. was bij de Ladies of Soul. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Ja, en de afloop heeft ze meegezongen. Ja. Ik weet niet meer welk nummer. Wat was dat op web? Ik herinner het nog, nog niet. Nee. Maar, ik heb uh, het niet gezien. En ik toen heb hebben ze de, de rest van die meiden en Toen hoorde je Maxima zo zingen. Ja, oh. nou, hartstikke leuk. Die Kon ging ze helemaal, een beetje zingen? Die ging helemaal uit de dak. Oh, echt? Oh, ah, heerlijk. leuk ja Wat leuk, wat leuk. Hé hey, lieve meiden, uh, het eerste uur zit er alweer bijna op. We gaan richting uh, het nieuws van tien uur. Uh, en daarna, uh, lieve mensen aan de uh, het luisterbuis. <laughs> daarna, dan komen we terug met een, uh, met een uh, leuk liedje. Een soort paasliedje. En daarna een, een mooie column van onze honey. Nou, dat wordt weer lachegieren brullen. Dat kan niet missen. En in aanloop daar naartoe gaan we. Uh, Even luisteren naar een liedje van een collega van jou. Een vrouwelijke collega. Brigitte Kaandorp met Ik ben hem kwijt. Och jeetje. Ja. Ik heb nog eens... Zit ik nou te denken... Precies, precies in deze gemoedstoestand... Over deze gemoedstoestand... Heb ik nog eens een liedje geschreven. Oh ja, nou dat was een hele andere setting hoor. Ik was ja... Ik had een, uh, ik had deste, ik had een vriend destijds. En die, ik, was, ik dacht dat die vreemd ging gaan. Ja, ik heb nooit geweten of het überhaupt ooit is gebeurd. Het maakt mij niet uit dat ik bij het idee alleen al werd ik zo Nee, Dan heb ik toen een liedje, we hebben het wel eens gedaan jongens. Hoe heet het? Uh, ik ben hem kwijt. Hm, hm. Heel even, dan gaan we daarna echt serieus met de show beginnen. Maar gewoon even, ja, wacht even. Gewoon even voor het, voor het idee. Wacht even, gewoon even voor de heb. Gaat zo.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 Ik ben ze kwijt. Kan hij nog? Kan, kan ie nog? Nog? Kan. Kan nog? In ons uur wel. <laughs> Het is wat, hè, die vrouw? Nu ja. kom je op die teksten ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. Uh, we, we hebben nog uh, twee kleine minuutjes en uh, die gebruik ik dan maar even om te vertellen... dat we in het volgende uur voor de mensen die er net aan het begin niet bij waren... gaan we uh, Pasen even onder het licht brengen... in een uh, kolderieke column van onze Honey. Daarna komt uh, Donna Kobani bij ons langs... om te praten over haar 30-jarig jubileum... en wat dat gaat betekenen qua uh, organisatie... want ze heeft een heleboel dingen bedacht om te gaan doen om dit te vieren... Dus daar gaan we straks alles over horen. En we hebben natuurlijk nog allerlei nieuwsberichtjes en cultuurberichtjes. En lekkere muziek voor het volgende uur. We hebben zelfs een verzoeknummer in het volgende uur. Hartstikke leuk jongens. Nou, ik zou zeggen um, tot strakjes. Tot strak. Ga even lekker een kopje koffie zetten. Ga even lekker plassen. En dan kan je er weer lekker voor gaan zitten. En uh, wij gaan even luisteren naar Van Morrison met Have I Told You Lately. Mm.